Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er ligt 50.000 euro te wachten op degene die de gouden tip heeft over de aanslagen in Vlaardingen. Het Openbaar Ministerie zoekt de opdrachtgever achter de explosies bij een loodgieter in het dorp... Eerder zei het OM al dat ze volledig in het duister tasten over wie erachter zit. Ja, het motief weten we niet. De zes verdachten die zijn aangehouden, die beroepen zich allemaal op hun zwijgrecht En dat heeft de verdachte die vandaag moest voorkomen op zitting ook volgehouden. Dus het waarom, waarom die explosies zijn geplaatst weten we niet. En dat is ook niet uit het onderzoek gebleken. Ook de loodgieter zegt niet te weten wie er al 23 keer een explosief plaatste bij zijn huizen en auto's. Bij supermarkt Jumbo gaat een aantal banen verdwijnen. Hoeveel precies is niet duidelijk. Wel weten we dat het om kantoorbanen gaat. Jumbo is bezig met een reorganisatie. Het bedrijf wil met de ontslagen voorkomen dat ze de boodschappen duurder moeten maken. De provincie Gelderland mag voorlopig niet paintballen op een niet schuwe wolf in de buurt van Ermelo. Dat heeft de rechtbank besloten. Begin dit jaar kreeg de provincie wel een vergunning om op een andere wolf te schieten met zo'n paintballgun. Kinderen van een basisschool in Emmeloord hebben een wasstraat geopend. Niet voor auto's, maar voor scootmobielen van de bewoners van een verzorgingshuis. Aan het begin van die wasstraat staan ze klaar met een emmertje sop. En verderop maken de kinderen de scootmobiels weer droog met een handdoek. Omroep Flevoland ziet dat de straat in de smaak valt. Heerlijk, heerlijk. Ja, gewoon van wind. Was het nodig? Ja, ik kan het zelf niet. Fijn dat ze dat willen doen voor je. Ik vind het wel leuk. Je kan lekker praten met de bewoners en ondertussen kun je, je ook nog helpen. Geweldig. Ik ben nog niet zo blij geweest vandaag. Was het nodig, een wasbeurt? Ja, het was wel een beetje nodig. Ja. Na zo'n tien scootmobiels werd het een beetje rustig en toen zijn de kinderen de ramen gaan lappen van het verzorgingshuis.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 De meeste oponthoud nog op de A10 Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel staat nog 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Reclame!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 Het begin is er in ieder geval van deze Alternative Femme op deze 23 mei. En dat was de uh, Cruise en de Dukes of Harlem. En 5 juni dan gaan zij een EP, of wat zeg ik, een album-release show, een street opera doen. Uh, deze single staat daar ook op. Het is een single die volgens mij vorige week is uitgebracht. Dus ze zeggen ja, we mogen hem uh, sowieso draaien. Dat, dat, dat is heel fijn.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 Nou ben ik even precies niet helemaal machtig waar dat is. Maar het is in Amsterdam en ergens ook ja, ergens bij Amsterdam Slotendijk in de buurt. Daar moet je het zoeken. Maar je zult het zelf wel tegenkomen als je de cruise en de doeks of Harlem intikt. Bovendien zit daar een gitarist in de band Rasmus Bisschop. Maar kreeg van de week een mail binnen. En daar werd wel gezegd dat hij in Zwolle woont. Nou...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 when oh, I'm here, left on the wrong way, poor poor me fell like a fool for the man that's all that he was cool that I got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 Okay. have to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 Dat was eigenlijk niet de, de afspraak. Lieve, dit gaat veel te snel. En ik zoek geen duel. Wanneer ik jou vertel. Oh baby, geen maar de tijd. We zijn toch part-time lovers. Waarom wil jij nu dat ik verander als ik kom? Vergeef me Maar toen jij me zei dat het beter was Als we deden wat wij deden Liefde in het snellere leven Dan was ik je kijk. Maar nu vraag je aan mij De hele dag waar ik ben En wanneer ik tijd heb En waarom ik steeds al jouw vrienden vermijd Maar laat me wel uit verleiden naar jouw plek Lieve, dit gaat veel te snel Zoek het, wel, Wanneer ik jou vertel? Oh baby, geen tijd, We zijn toch part-time nabers. Waarom wil jij nu dat ik verander als ik kom, om je geeft? back that play that shit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 I'm gonna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 die we niet nog hebben laten horen... in deze alternative event, Dat is Raoul en de Warsman. En dat nummer dat heet Stranger 2. En dan staat het er weer net niet goed op... dat ik het helemaal goed kan lezen. Dat is altijd heel erg fijn in dit systeem. Dan moet je dus weer gaan scrollen... om dat er weer bij te halen. Ja, dat is altijd heel erg fijn. En dan kom ik eruit. Stranger to Her World. Dat is de volledige titel van deze single. En daarvoor wordt hier Manu...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 Alternatieve hem tot en met uh, de laatste aan toe. Want dat is een 3 voor 12 Noord Holland Vloedigal. Want dan komt Ipsum. Dus dat uh, is komende maand. Maar zover is het nog niet. Eerst weer even tijd voor muziek. Waar we al aandacht hadden besteed in de vorm van een telefonisch interview met Teddy Mack. En dat noemen dat hij Twice. Take a. Step back can tell me why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 I'm catching It's been